Want, uh, ja, ik ben op de markt van de Vandewijk, want ik ben heel erg graag, en het is gezellig hier. Veel mensen, komen hier. Ja, eigenlijk kom ik alleen op zaterdag, omdat ik de direct om de dag aan heb. U komt, ze is ons kanaal. Welkom op de Afrikaanmarkt. Maar voor mij altijd een zaterdag? Wist je dat Afrikaanmarkt heel lang bestaat? Ik Op de Afrikanenmarkt. Wat <laughs> kleiner waren al. Met mijn opa samen. En uh, mijn opa is er niet meer en dan kom ik mijn eigen kinderen. Dus uh, generatie op generatie. Ik kom graag op de Afrikanenmarkt. Ik kan met de fiets zijn en het is er gewoon gezellig en goedkoop. Hm? En precies op de markt. Hetzelfde buren. Wij zien u graag terug op de Afrikaanse oh, uh, ja, Nou, ja, Ja, ik nee, nee.